Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat worden de nieuwe coronamaatregelen? Op dit moment praat het demissionaire kabinet erover. Het OMT vindt dat scholen open moeten blijven, maar dat betekent dat er op andere vlakken strengere maatregelen nodig zijn. Horeca en winkels eerder dicht bijvoorbeeld. Of het kabinet de adviezen overneemt is afwachten. Volgens politiek verslaggever Ron Freese is het voor het kabinet nu ingewikkelder dan ooit. Want Ze zullen op zoek moeten naar een evenwichtig pakket waarbij ook nog eens de code zwart voor ziekenhuizen boven de discussie hangt. En daarmee kom je Precies bij het dilemma waar het kabinet ook nu weer voor staat. Doe je te veel, dan ben je te snel. Doe je te weinig, dan ben je te laat. Morgenavond weet het zeker na de persconferentie. En met de maatregelen die in de lucht hangen ondernemen veel mensen actie. Want wat als je straks ook ineens niet meer je uitgroei bij kan werken. Vandaag niet. Vandaag zetten we me vol. Morgen ook. En overmorgen ook. Ja, het is echt niet normaal. Hoor. De mensen willen allemaal de afspraken voor over een week of twee, drie verzetten naar nu. Er moest gewoon echt een stuk vanaf. <laughs> maar ja, toen zei zij, ik weet niet of we morgen nog open zijn. Toen dacht ik, oh... Ja, drukte dus bij kappers, hoewel het nog helemaal niet duidelijk is wat er morgen over kappers en andere contactberoepen wordt gezegd. In Amsterdam zijn bij een fouilleerproef meer dan 100 wapens in beslag genomen, vooral messen. Vijf weken lang zijn mensen er preventief uitgeplukt en gefouilleerd. Burgemeester Halsema is tevreden en wil volgend jaar door met de wapencontroles. Een bakker uit Venlo doet morgen niet mee met Black Friday, maar komt met een alternatieve actie. Black Fly Day. Je kan bij hem een fly kopen met 50% korting en de opbrengst geeft hij aan het goede doel. Met die actie wil de bakker een signaal afgeven, want de gekte rondom deze kortingsdag vindt hij maar niks. Black Friday aan zich vind ik ook een ja, flauw fenomeen. Overgewaaid uit Amerika, niemand weet wat het betekent. Eigenlijk het enige instig is veel kopen voor weinig geld. Negen andere ondernemers in Venlo doen morgen mee. Het weer hier en daar kan nog een bui vallen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt een graad of zes. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 slips away And the season of belonging and restraint But I'm never once the same When October rings the bell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 Get wasted and we talk Slips sew geleden dat hij in de Rode Bioscope stond te spelen samen met Danny van Tichelen en Wouter Tol. En Wouter Tol dat is eigenlijk een beetje een collega van hem van Dandelion, Paul Bond met het nummer Seasons of the Acorn en die staat, trouwens ook zijn nieuwe single, van de EP Sunset Blues. En welkom bij deze Nieuwe editie van 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. Want uh, dat, uh, daar praten we over. Want het is uh, de laatste donderdag uh, van de maand. En ik, uh, vorige keer was ik, uh, was ik het in mijn eentje aan het doen. Maar ik heb, uh, Kirina is er weer bij. Dus, uh, ja, want je hebt een beetje een drukke periode gehad, geloof ik. Uh. Ja, was druk. <laughs> ja. Yeah. Uh, iets met uh, Amsterdam Dance Event was het uh, vorige keer, geloof ik. In oktober, hè? dacht ik. Ja, zou heel goed kunnen. Ja. Ik, ik moet zeggen, het was zo <laughs> druk. Ik dat... weet het al niet meer. Uh, goed, maakt niet uit. Het is, uh, het is in ieder geval uh, uh, weer uh, fijn dat we, dat we het uh, weer even met z'n tweeën doen. Nou, uh, even. ik weet nu wat het was. We zijn, uh, dance... Jij had iets. Van een educatief verhaal. Dat was het. Nou weet ik het weer. Diversiteit en inclusie. Klopt. Cursus over werving van vrijwilligers. Ja. Ineens kwam dat bij mij dus ook. ja, Dat was het. Van waar? Is dat een andere kant van jou die we niet kennen in dat opzicht? De sociaal bewogen kant van Keline Gijzer dan. Ja, oh. ik heb wel een sociaal werkachtergrond ook ergens. <laughs> so, uh, <laughs> okay, okay. Uh, goed, uh, nou ja, je, je bent erbij. Uh, dat, dat is uh, al heel wat. Uh, maar je hebt ook nog iets uh, bijzonders gedaan voor, voor deze avond. Want uh, ja, live muziek is altijd leuker als we dat erbij hebben. De, de, de laatste keer uh, dat we dat hadden was uh, met uh, Nevin. Dat was vorige maand. En uh, nu uh, zijn het uh, twee heren. Die, uh, waar ken jij die, uh, die jongens uh, van? Ja, de hip-hop scene uh, van Amsterdam. <laughs> ja. is, is dat, nou, we kunnen het straks wel even aan, uh, aan Rens en, uh, en Crazy uh, vragen... van hoe mm -hmm. dat zit. Uh, maar ze, ze spelen vanavond vier nummers. Dus ja. Ja, dat, wordt, uh, dat wordt nog, een, werk, uh, wordt nog best een uh, heel uh, leuk dingetje in dat, in dat opzicht. Um, uh, nou ja, we, we, we, we, we, we hebben toch ook uh, de nodige releases. Ik wist nooit dat Mountaineer uh, gewoon een Noord-Hollands verhaal was. Dat blijkt dus wel het geval te zijn. Marcel woont gewoon in Amsterdam. Oh. Ja. Nou. ja dat heeft hij vorige week mij verteld. hè? Dus... Uh, ja, nee, ik woon niet in Amsterdam. Dus ja, zet in je bio waar je vandaan komt. Ja, is wel heel belangrijk, niet... want uh, anders dan weten we het niet. Nee. Uh, en het is wel de bedoeling dat, uh, dat we zoveel mogelijk het uh, noord hollandse materiaal uh, draaien. Bovendien, uh, Marcel komt niet uit deze provincie. Het is een trend, maar hij woont dus nu al een tijdje hier. Dus dan telt hij dus weer gewoon mee. Dan uh, telt uh, hij gewoon mee, <laughs> ja. ja. Um, uh, nou ja, het komt van een, uh, van een album wat nog onderweg is. Uh, dat album dat heet Lewis en Clark. En hij heeft vorige week verteld dat hij toch ook uh, iets met het land Amerika. Heb jij daar wat mee met Amerika? Uh, ik ben ooit op vakantie geweest in Florida, toen ja. ik 13 was of zo heel leuk. Kan je er nog iets van herinneren? Nou, weinig zeker. Dat de stranden heel heet waren. <laughs> om op die blote voeten te lopen. Ja, goed. Uh, maar uh, dit, uh, dit gaat over Ohio. Dat vond ik uh, wel heel erg leuk. Uh, toen we de samenvattingen van, uh, van dit programma moesten schrijven. Want we hadden op een gegeven moment... En een mountaineer met Marcel Hulst. En in het laatste uur hadden we Harlem Lake. Ja, dat was de titel was snel geboren. Van Ohio naar Harlem Lake was het in drie uur tijd. Dit is dus mountaineer met uh, zijn laatste single. En dat nummer dat heet Ohio.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 and I To beat the wind Single was dat uh, van Three Point Landing. Het nummer dat heet Hunted En dat uh, moet uh, komen van een album wat uh, binnenkort uh, gaat uh, verschijnen. Of, nou, binnenkort. Dat gaat nog wel even duren, denk ik. Uh, Shadow Work. Uh, aan de telefoon hebben we uh, van Three Point Landing... Dortje, goedenavond. Ja, goedenavond, Jaap. Ja, uh, want uh, jullie zijn uh, nou, wel heel erg uh, actief met, uh, met singles uh, aan het uh, droppen links en rechts. Uh, alles in aanloop, wat ik al zei, van, uh, in de richting van dat album wat, uh, wat jullie gaan uitbrengen. Jazeker. Ja, zeker. Het is eigenlijk uh, elke maand een nieuwe song tot uh, 10 maart. Dan komt het album uit. Ja. Uh, nou, Dat hebben we nog wel even. Hè. Want uh, ik geloof, Hans, uh, was nummer drie. Als ik het uh, wel heb, uh, heb ik het goed geteld? Ja, ja. Ja, dat houd je goed bij. Ja, ja, ja. ja. <muching> uh, dat zou dus inhouden, want, uh, want uh, de volgende uh, die, uh, die hebben jullie vorige week uh, Uitge uitgebracht. Uh, daar gaan we het uh, zo dadelijk over hebben. Maar hoe staat het met dat, uh, met dat album? Uh, loopt het een beetje nog uh, volgens planning... Ja, zeker. Ja, het gaat eigenlijk uh, helemaal, uh, ja, helemaal volgens plan. Het enige wat niet volgens plan gaat zijn de live die allemaal Ja, ja. Maar, ja je, je haalt een gevoelig punt aan. Maar uh, er, zijn, uh, ja, er zijn ook uh, collega-presentatoren die zeggen... Ja, als ik uh, vrijdagavond dan uh, weer uh, Peppi en Kokkie zie... dan uh, weten we alweer uh, hoe laat het is uh, in dat opzicht. Dus... Ja ja En, en dat zitten jullie, daar kijken jullie ook met angst en beven uh, na, naartoe uh, vanmorgen, wat dat, wat dat er gaat. Ja, zeker. Ja, want 10 maart hebben we ook uh, de release party in, uh, in Victory in Alkmaar. Mm. En, nou, daar waren we eerst heel erg blij over. En nu zitten we eigenlijk, hoe dichterbij die dag komt, hoe meer we zitten van, uh, hopelijk kan het doorgaan. Ja, nou ja, het zou je, zou zou zomaar kunnen zeggen dat dat ze uit, dat jullie tijd moeten gaan stellen, denk ik, als, als ik het zou hoor. Oh, want, man, ja, ik, ik hoop echt van niet, maar ja. Ja, je, ja, je kan niet voorspellen hoe het gaat natuurlijk. Nee, nee. Is dat dat is, dat lijkt me ook lastig voor, voor jullie als muzikant ook? Hè? Om om een planning te maken. Want het is Hollen in stilstaan. Ja, het is vooral lastig, denk ik, uh, lijkt mij ook voor de boekers van dat soort zalen. Want als, ja. Ja, als er iets niet door kan gaan, dan kan de rest natuurlijk ook niet doorgaan. Dus dan heb je een hele cluster aan artiesten en, en, en bands die moeten allemaal een nieuwe datum prikken. Dus dat schuift allemaal op en dat is gewoon een logistieke nachtmerrie natuurlijk. Uh, en dan terzijde nog dat, uh, dat je natuurlijk gewoon de mensen die zin hadden om te komen naar die shows, uh, dat die ook balen natuurlijk. Hmm. Ja, eh, want, eh, want dat eh, is dan meteen een gevolg eh, wat daar aan vast zit. Van mensen die er eh, eventueel toch naar uit eh, zitten te kijken. Eh, hebben jullie ja, dan... Eh, ja, zijn er al mensen die zeggen... Nou, we pff, kijken wel naar uit. Naar uh, wat jullie uh, willen gaan doen in die Victorie? Ja, ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk het album kunnen maken... dankzij een uh, voor de kunstcampagne... Mm -hmm. En uh, veel mensen die via dat uh, platform hebben gedoneerd... hebben onder andere ook al tickets gekocht voor die show. Dus ja, uh, dus, ja we weten dat er zeker al een, een handvol mensen er naar uitkijkt. En natuurlijk ook wat berichten van fans nu. Dat we wat singles uitbrengen. Dat, uh, dat, dat we dan wat fans zeggen van... Nou, oh, deze singles echt tof. En nou, wanneer kunnen we jullie zien? En dat je dan zegt... Nou, 10 maart, dan is de release show. En die zetten dat dan in hun agenda. En dan... Ja, je, je hoopt dan toch dat je hun verwachtingen kan, kan bevredigen, zeg maar. Ja. Ja, uh, nog iets anders. Um, want dan gaan we weer even terug naar het album... Uh, wat jullie uit uh, gaan brengen, Shadow Work. Als ik uh, kijk naar alles wat, uh, wat jullie tot dusver hebben uitgebracht... Uh, dan zit daar uh, wel een lijn in, heb ik het idee... Ja, dat, dat uh, klopt. Zit, uh, hè, Shadow Work, uh, Haunted, uh, daarvoor, had, uh, daarvoor zat er ook nog een tweede single. Uh, uh, er, zit wel, er zitten wel raakvlakken in met, met alles wat, uh, wat, met als titel Shadow Work. Ja. ja. Heb daar al, hebben jullie daar al met z'n drieën dan ook over nagedacht? Uh, om dat zo op die manier uh, te gaan doen? Ja, zeker. Ja, eigenlijk... Uh eigenlijk vanaf het begin dat we het idee kregen... om een, een, ja, een conceptalbum te maken. Dus een, een album met echt een thema en een verhaal. Mm. Uh, hadden we eigenlijk bedacht van... nou, uh, we hebben gewoon... Een, we schrijven over het algemeen wel liedjes... die een beetje een spooky, creepy vibe hebben. En uh, ja, dus we wilden daar, daar eigenlijk gebruik van maken. En, uh, en dat juist uh, gebruiken als een, als een kracht, zeg maar. Dat ze dat gaan inzetten... Mm. om uh, liedjes te schrijven die... Bij elkaar past als een soort uh, duister sprookje, zeg maar. Een soort hm. verhaallijn te creëren. Zodat als je luistert, dat het niet is, dus, oh, het is gewoon een leuk liedje. maar dat, je, dat er meer is als, als de mensen dat willen. Er is meer in te zoeken. Ja. Uh, is, is, zit daar ook niet een klein beetje de hand in van uh, de masterclass die jullie hebben gehad, uh, bijvoorbeeld uh, van mensen van NH-Pop? Oh, zeker. Ja, zeker. Zij hebben ons heel erg veel uh, op ideeën gebracht en geïnspireerd om vooral ons eigen ding te doen. En dat was ook wel echt een knop die voor ons omdraaide. Dat we dachten, oh ja, ja we moeten gewoon doen wat wij, wat ons van nature uh, uh, lekker afkomt. En wat wij zelf heel vet vinden ook. Mm -hmm. uh, maar ja, als je ja, als je eigen muziek niet leuk vindt, dan, ja. dan kun je ook niet verwachten dat iemand anders het leuk gaat vinden natuurlijk. Nee. En, um, en dat was zeker dankzij uh, wat wijze woorden van, uh, van die kant. Uh, dat we... Uh, dat we wel wat belangrijke keuzes hebben gemaakt en een richting in zijn gegaan uh, die ons heeft geholpen om het album te goed te maken, zeker. Ja, ja uh, geldt dat ook voor de, de single die jullie uh, nu hebben uitgebracht? Ja, zeker. Baba Yaga is uh, de nieuwe single en ik denk dat dat een liedje is die toch voor ons alle alle drie, voor ons alle drie in de band een, een bijzonder plekje heeft in ons hart, omdat die um, ja, het is gewoon een heel raar nummer in alle, in alle beste manieren van, van, de, van het woord, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Het is gewoon een fantastisch raar nummer en uh, het is een beetje freaky, maar hij is ook dance en uh, alternatief en elektronisch. En we vinden hem heerlijk en we hopen dat andere mensen hem ook heerlijk vinden. Nou, dat heb ik je vorige week al laten weten, want uh, het klinkt wel als een klok als een in, in dat opzicht. Ja. Ja, ja, nu nu je er dus is een beetje mee. Maar goed, uh, hij valt wel op in dat, in dat opzicht. Ja, dat is mooi. Ja. Uh, uh, reacties uh, er al op uh, gekregen? Uh, ja, zo, zo her en der. Ja, zeker uh, op, uh, op socials uh, wat berichten van mensen die het uh, ja, heel, heel gaaf vinden. Die het misschien niet zo snel hadden verwacht. Hm. Uh, die hadden misschien... Uh, uh, Nee, ik, ik weet niet of mensen dit 21 achter ons hadden gezocht, zeg maar. Dus, ja, ja, ja. Uh, mensen zijn blij, blij verrast. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we hem uh, even draaien. Three Point Landing met uh, Baba Yaga. Coming up, it's creeping in, it's breaking down Ik heb een meestal wel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 We zijn nog bezig met een stuk soundcheck, maar uh, er zit er wel aan te komen zo direct uh, dat de twee heren straks uh, wat gaan laten horen. Tot die tijd, loop met fair enough.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 Achter elkaar Sven, Ros en No Man's Land, en daarachter, nee, daarvoor Loop met Fair enough. Uh, ja, Kirina, uh, dit is het moment, want uh, mm -hmm. ja, yeah, we hebben we hebben hip-hop uh, in de studio. Uh, Rens en Crazy die uh, die gaan uh, nieuwe nummers uh, laten horen, dus dat uh, dat sowieso. Dus we zijn al heel erg nieuwsgierig uh, wat het uh, allemaal gaat worden. Um, ik heb van Rens begrepen dat we eerst uh, Lola B gaan horen. Is dat. Uh... We gaan eerst uh, starten met Lola B. Uh, ja, en, en die komt morgen uit, hè? Die komt vannacht uit. Vannacht, toch? Ah, ja. als je wakker ja. blijft, je kan een bekertje zetten. Twaalf <laughs> 12, 12 uur. Zeker, champagnefles uit de koelkast. Ja, ja, ja. ja Twaalf ja, ja, uur vannacht, Lola mo B. Mo moet heel speciaal zijn. Uh, goed, hier zijn Rens en Crazy met Lola B. Ik vast zijn, waar ik misloop, yeah. En een wereld waar ik niet van kan proeven. Ach, baby, is dat maar zo. Heb een stem en mijn liedjes en mijn kin hoog, en een plekje waar ik en dat op naar ook drie hoog. Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt ook. Oh. ik ben een lach met een traan en ik knip oog. Oh. Je mag scheuren door de bochten, maar de weg is glad.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 ik bel Kate Hummel op om een film te maken Wijze woorden, wilde haren Vele creatieven vallen in herhaling Renzi zoekt zichzelf sinds de lift af Het ik val niet uit karakter, weg is spin-off Skip geld, skip trots, beter skip hoes Als je niet leeft tussen de regels is het zinloos Er zal vast geld zijn Wat ik misloopt Ik heb weer een niet van proeven. ach baby zo mijn stem en m'n liedjes en m'n kin, ho. Oh. Oh. En een plekje waar ik hoop en daar al drie, ho. Oh. Oh. Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt, ho. Oh. Oh. Ik ben een lach met een tranen en een knippo. Oh. Oh. Vannacht om twaalf uur komt de track Lola B uit. Streamer! Hey! Nou, het zou kloppen als je denkt dat ik spoiled ben. Gezonde vrienden, gelukkige liefde en een mooie fan. Maar voor wat ik nu kan doen, heb ik doorgezet. Dus ik weet niet wie je denkt dat je nu voor je hebt. Ben niet van gister gek Doe maar rustig aan. Ben door heel het land met de bus gegaan. Plekken ontgroeid en daarna teruggegaan. Geheld, gelachen en ook stuk gegaan. Ik zie mijn vrienden doorgroeien, ze ontroeren me. En soms weet ik niet eens waar naartoe ze ontvoeren me, plagen me, vloeren me. Om me daarna hey. op te tillen, ze hey. gaat er hey. geen killen. Geen gehoor hey. aan je geluid, hey. dat is alles hey. wat we willen. Kan hey. me dorst wel lessen, me honger niet stillen. Ren de buren op tot de mensen opspringen. Ik sta buiten ontspannen, sta van binnen opspringen. Er zal vast, vast geld zijn. Er zal vast geld dat is ik mislood. Er ik pakken proeven. Ach baby, nee, stel maar zo. Heb een stem en, mijn kin, oh, oh. en een plekje waar ik hoop, en dat op en daarop drieho. Oh, oh. Heb een meisjes ze masseert me en ze zingt ook. Oh. Ik ben een lach met een traan en een kniphoop. Oh, oh. En zal pas geld zijn. It's noob. Tschüss. Ben je onder andere ook even bezig... om uh, de sausjes wat, uh, wat in de gaten te houden... Is het er al is. <laughs> Ongelooflijk goed, maar goed. Uh, dit was uh, Lola B. Uh, wat Rens al zei. Uh, als je het wil vieren, kan je het uh, vanavond al doen... Uh, rond middernacht uh, champagne opentrekken. En uh, hoppatee. Zit uh, mm -hmm. er een clip bij, uh, man of niet? We zijn, we zijn druk bezig. We hebben volgende week 1 en twee clipopnames. Nog een klein stukje op de 4 van december. Dus ik hoop ah. mijn clips uit. Oh, Dus dat kan nog een beetje een mooi Sinterklaas cadeau uh, zijn, denk ik. Wie weet. Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Zou Goed, uh, het tweede nummer. Dat heet Mood Swings. Gaat het nog iets uh, over mannen? Heeft het iets... Uh, want je, de, de het liedje voor, komt niet zo van name denk hele, Het heeft vooral een hele speciale bijdrage. Ja op deze track vergezeld door een goede vriend van ons en een geweldig toffe muzikant genaamd Kem Cosmic. Oké, okay. hier is hij. Moodstrings van Rens en Crazy. Yeah. Yeah. Yeah. van de tap en een aperol als ik paf zei al je asbakken vol on een roll pennen en plotten vind weer een nieuwe pocket en het voelt alsof ik zakken rol maar soms word ik met niks wakker dan sla ik langs de time machine of langs de kappen snap je loop een rondje door de buurt ben in de natuur hou mijn ijzers in het vuur om te ontsnappen en luie stoelmodus zijn geactiveerd want al mijn laatste showtjes zijn geactiveerd ik ben al mijn streken nog niet afgeleerd. Er zit zweet, de school ben gearriveerd. Ik me geen moed, zo. Moed, twee? zweet, twee, ben. Twee. Tussen de tegels, de stijgers, de regels en de gevels Alleen al die lijn heeft hij ieders naam verzegeld In alles wat ik schreef zat de druk op de ketel Het stroomt door mijn body, geeft zich bloot in elke vezel Reken op jezelf, daar weet je zeker dat je meetelt Ik kijk in de spiegel en ik deed het ongelabeld Deel het met mijn naaste tot mijn laatste zonde Nou als ik beter wil performen Past het niet in hokjes, verander van patronen, want hier is geen manier om aan de drukte te ontkomen. Mijn motivatie, rolmodellen en mentoren, ze schetsen een beeld. Laat geen trek verloren, zet het in het glad, haal het van back af, ook al ben ik back off. Kom deze kant even op uh, met uh, hier naar de pratenmicrofoons, Want, uh, daar, uh, want dit, dat zijn de zangmicrofoons. Uh, maar we gaan natuurlijk ook nog even praten. Doe ik niet alleen. Ja, dat Dat doet uh, Kirina Gijs ook. Straal, dus, uh, en, straal, straal ik, avond. Ik, ik zou bijna zeggen, uh, introduceer, uh, introduceer jij ze maar. Want uh, ja. Nou, goed, volgens mij is de introductie die ze net zelf gegeven hebben... Ja. Uh, al flink goed, of niet? Ik vond het wel lekker gaan Goed uh, ja, ja. de pijn Ja. Zeker. Toch? Ja, even over, over jullie. Uh, Rance and crazy. zie ja, ja. ja. Zeg ja, het goed wel. zo. Ja, he? Zeker ja, ja, zeker goed, ja, ja. Um, Wat ik begrijp had van, uh, van uh, Carina, uh, dat je zijn er verschillende samenwerkingsvormen. Uh, uh, mm -hmm. Hoe zijn jullie uh, uh, met elkaar uh, tot samenwerken gekomen? Tot samenwerken gekomen? Dat is, We zijn uh, flirten op de WhatsApp... Ja. We, oh. zullen, we, ja. zullen we niet samen een liedje maken? Ja. En toen, vijf minuten later, tinder. <laughs> -tinder. En toen vijf minuten later... Uh, stuurde me mijn link... Elsje ik hier rechts van mij. Stuurde mij een link uh, met mijn lief tien Beats. En dat was plak voordat ik op vakantie ging. En toen heb ik de hele vakantie lang door de bergen van Italië... gelopen met de prachtige muziek die Elsje geproduceerd had. En, uh, en toen ik terugkwam van vakantie... zijn we meteen de studio ingedoken. Mm -hmm. En uh, dat was vanaf het begin af aan meteen goed en gezellig en fijn. Ja, ja inderdaad. En hoe was dat voor jou dan, Crazy? Dat was uh, geweldig eigenlijk. Ik wist ook niet hoe of wat. Ik dacht, ik ken de rens wel al daarvoor, maar ik had geen idee wat we zouden gaan maken. Dus ik had gewoon verschillende typen beats. Ik dacht, dit lijkt me wel tof met zijn stem. En toen kwam hij terug. Ja, ik heb heel veel geluisterd. En de eerste track is volgens mij in Lola B. Mm -hmm. Ja. En toen was het van, oh, dit is hard. Want jullie hebben alles in Lola B. opgenomen, hè? Yes, alles ja. in Lola B, minder de laatste verse. De allerlaatste ja, alle, alle alle verse. Hé, hey, en wat is Lola B eigenlijk? Dat was. Oh, dat was de studio van. Uh, daar was de studio van Soul Trash. Mm -hmm. En daar ben ik, zit ik, ik zit in de hip-hop collectief uh, Soul Trash. En Lola B is daar een. Uh, is een ja, broedplaats voor uh, creatievelingen. Ja, wat niet meer bestaat. Nee, nice. zet hè. Ja. En waar, waar is Soul Trash nu heen gegaan eigenlijk? Heb je die nieuwe plekje? Nee, nog niet. Nog niet thuis uh, als ouds Dus iedereen uh, die luistert op de radio. -um. geef Crazy een belletje als je een goede studiolocatie hebt. <lacht> crazy 020 op de Instagram. <lacht> <lacht> hey, en uh, hoe beïnvloeden jullie elkaar? Positief en liefdevol. Maar qua, qua muziekstijl? Ik denk dat we vooral echt, uh, op zoek zijn gegaan naar dingen die we, die we wilden maken. Waar we zelf enthousiast van werden. En dat het heel veel door... Uh, door gesprekken is gegaan, dat je dan langzaam toegroeit naar datgene waar, waar de overlap zit in interesses en waar je het gevoel hebt dat je het best in elkaar naar voren had. Ja, ja. goed gezegd man. Nee, Kom maar. Er zit wel een poëet ergens in, ja. natuurlijk. Hè? Ja, schrijf zeker. Hey. <laughs> hey, en nu? Nu hebben we vandaag. Vannacht de release. Ja, ik nou zeggen. De release van Lola B. Twaalf uur staat die gewoon online. Ja. Je kan nog steeds je wekken zetten, champagne kopen. Niet en het niet, tegen een boot. De drie uur. Drie uur. We hebben champagne. Drie uurtjes. We hebben hier ook champagne's. We hebben mimosa's gehad. Mm -hmm. En uh, op 10 december mm -hmm. komt niet alleen dit liedje uit, maar komt de hele EP uit. Dat zijn zes nummers. Okay. Ja. En, uh, en daar leven we ook wel echt naartoe. Zo. Hebben we hebben nog een paar draaidagen en nog een kleine luister. -sessie. En jullie gaan vier van de zes nummers spelen vandaag. We gaan ja. vandaag al vier van de zes nummers spelen. Mm. Highlights. Exclusion. Ja. Mm. Het, het, het maakt ons wel uh, nieuwsgierig in, de, in dat opzicht. Uh, maar even over de, de EP. Uh, Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest om het dan toch uh, voor elkaar te krijgen om zes nummers aan die EP toe te vertrouwen? Vanaf augustus? Is dat augustus? Vanaf de laatste zomermaanden. De laatste zomermaanden ja. zijn dat. Uh... Is het ook een beetje seizoensgebonden dat je in een bepaalde flow moet komen om songs uh, te kunnen schrijven? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, je zit ook, een je beetje in de periode dus, van, uh, hm. van de vallende bladeren. Dus ja. dat kan ik me wel iets voorstellen <laughs> dat je dan op een gegeven moment denkt. Fuck it, ik doe het even niet, weet je, bij Ja, wijze. dat is waar. Maar op dat moment ja, hadden we nog, uh, had ik nog mijn t-shirt aan, nu mm -hmm. was ik, mm, mm. Nee. <laughs> nee. <laughs> maar nu had wel met de winterjas. Ja? Dat was wel uh, het sfeertje denk ik ook wel. Ook in de muziek was het heel gezellig en uh, warm. Hmm. En dat, maar jullie raken ook wel uh, serieuzere onderwerpen? Dat zeker, ja. Dat zeker ja. Maar wel met positieve mindset erachter. Dat is... Is, dat, is dat ook belangrijk dat dat, dat gebeurt? Uh, omdat de wereld toch tijd, al een beetje grijs en negatief is uh, in, de, in dat omzicht? Ik denk dat het belangrijk is om te doen wat, wat echt voor jou voelt. Hm. Ik denk dat El en ik allebei uh, glashalfvol jongens zijn... Ja, dus als je de twee uh, halfvolle glazen bij elkaar brengt... dan heb je een heel glas champagne. <lacht> Lekker. Zit is, is dat, is, is dat ook een beetje in jullie karakter, jongens? Uh, ja. Dat jullie uh, altijd een beetje van huis uit uh, uh, positief uh, zijn? En dat je... Nou, laten we maar even weer naar de actualiteit gaan. Als er uh, daar uh, twee van die figuren staan... Uh, dan ben ik geneigd om te zeggen... nou, ik sap hem wel even naar een andere zender. <lacht> want ik ga daar niet naar zitten kijken naar al die uh, chagrijn. Ja, ja. Zit dat uh, bij jullie eigenlijk zo in elkaar, of niet? Zeker, ik heb het wel ja, van nature eigenlijk. is dat al. En Ik denk mijn Rens ook... Uh... Ja, gewoon kijken naar, kijken naar de mogelijkheden. Ja. En kijken naar waar je wel verandering kan brengen. Ja. En als je uh, met uh, jullie songs dat al kan bewerkstelligen... dan mm -hmm. is, is, dat al, uh, is dat al goed. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Echt geweldig. Ja. Dat is ja. En dat mag alles zijn. Dat mag zijn dat je door, door, door een zware tijd heen gaat. Mm. Maar het mag ook zijn dat je op zondagochtend wakker wordt... en dat je eigenlijk geen zin hebt om je huis te stofzuigen... Maar nu hoor je zo'n lekker plaatje en dat geeft je net dat ene ja, kleine duwtje liefst, in de rug. Even, even een klein beetje wind in de zeilen. Dat je wel oh, je huis gaat stofzuigen, dan zou het ook al goed zijn. Ja, ik vind dat, vind dat ook wel weer mooi, mooi iets wat je daarna aanroest. Uh, ik ben een beetje een man van uitstelgedrag. Heb je dat ook last van of niet? Ja, ja. Mm. Nou, ik, uh, ik heb de last van tenzij de deadlines zijn. Dus ik heb altijd, uh, <laughs> altijd liever te veel te doen. Ja. En wie zet die deadlines? Ik probeer die deadlines wel te ja. zetten. En ik probeer het vooral. Uh, ja, je, moet dat toch, uh, je moet jezelf. Uh, je moet valkuilen voor jezelf erin zetten. Mm -hmm. Dus uh, ik ben niet uh, uh, iemand die graag uh, uh, vrienden teleurstelt. Dus uh, ja, als okay. ik tegen El zeg dat er uh, bijvoorbeeld een tekst voor een nummer uh, af is. voor een bepaalde dag. Uh, dan, uh, dan is het af. Ja. En waar komen die teksten bij jou vandaan eigenlijk? Uh, veel uit gesprekken. Zeker met deze plaat. is het echt. Ik heb het laatst aan, uh, aan jong Louis... Vindt van ons, maakt ook hele toffe muziek. Mm -hmm. Moet hier luisteren? Is het is twaalf vandaag ook niet muziek uitkomen. Uh, we laten horen, hij zei, het voelt bijna als een dagboek. En ik denk mm -hmm. dat het zeker ook, uh, hoe we zes zijn aangevlogen... Ja. dat het wel echt, echt zo is. En hoe ik het nu terugluister, ervaar ik het ook wel zo. En het hoeft niet allemaal direct mijn verhalen te zijn. Er zit een, er zit een klein tekstje van acht zinnen. En dat gaat over, uh, over, over je ex weer zien. En, uh, en dat het... Uh, dat je, dat je kan voelen welke waarde het heeft gehad de tijd samen, maar dat je ook heel blij kan zijn voor elkaar dat je allebei bent doorgegroeid en dat je elkaar nu uh, een liefdevolle omhelzing kan geven, zonder dat je uh, uh, meteen weer verliefd op elkaar hoeft te worden en dat is niet iets direct uit mijn leven maar dat zijn van gesprekken van vrienden die zijn langsgekomen en gesprekken die we hebben gevoerd ja, ja. Nou, eigenlijk ja. dus uh, van, van alles wat je in je directe omgeving meemaakt dat, ja, dat, dat is een beetje het uh, ja. idee om uh, het materiaal te maken ja, zeker, ja, ja. ja. Um, goed, ja, we zijn uh, bijna aan het eind uh, van dit eerste uur alweer gekomen. Ja, het schiet op. Uh, ja, uh, nee, dat, uh, dat gaat uh, vrij snel voordat je het uh, erg uh, in hebt. En dan, uh, dan is het alweer tien uur en bijna dan alweer twaalf uur. Want dan uh, komt hij uh, hier natuurlijk. Ja, want dan komt hij uh, het feest, het feest wordt nu al gevierd. Uh, maar we hebben nog, nog even een, uh, een stukje muziek uh, waar we dit uur mee afsluiten. Uh, Daar staat een, een, een, ja, een heel mooi verslag al uh, op de website van 3 voor 12. Van deze dame die dat er in, uh, in een flat heeft uh, gepresenteerd. Of tenminste in een toren. Een uh, artikel van Benny van der Blank. Lisa Loop. En ze wordt uh, toch al uh, opgepikt, uh, heb ik al een beetje het idee. En um, ja, het, uh, het is een EP die... die ja, wat, wat is het eigenlijk? Uh, je, je, heb jij al een stukje van gehoord of nog helemaal niks? Nee, nog helemaal niks. Helemaal niks. is vertrouw Benny. Oh. Blindelings. Blindelings. Ja. Nou ja, goed. Hij uh, pikt de goede dingen op. Nou, meestal wel. Dus, uh, de, de, nou goed. Uh, dit, dit is er ook zo een. Het is een beetje ja, filmisch, zeg ik. En zit ook een beetje in een uh, licht melancholische inslag. Maar dat is Lisa Lowe wel toevertrouwd. Want ze heeft haar uh, songwriter skills uh, min of meer in, uh, in het buitenland, in Engeland, uh, gedaan. En dit ga je dus horen. Tot het nieuws van 9 uur.